12 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse verfabrikant PPG ziet af van de overname van Axonobel. De Amerikanen moesten uiterlijk vandaag een bod indienen bij toezichthouder AFM. Werd er geen bod ingediend, dan moest PPG volgens de wet een half jaar lang afzien van nieuwe overnamepogingen. PPG-topman McGarry zegt dat vorige week een allerlaatste poging is gedaan om het bestuur van Axonobel te overtuigen. En hij sluit niet uit dat het bedrijf in de toekomst alsnog een bod gaat uitbrengen. Axonobel Nobel sloeg in de afgelopen maanden verschillende overnamepogingen af. Elf leerlingen en vijf leraren uit Gelderop zijn ernstig gewond geraakt bij het busongeluk bij Calais. Dat heeft de rector van het Strabrechtcollege in Gelderop gezegd op een persconferentie. De aard van hun verwondingen is nog onduidelijk. Eerder werd al bekend dat de buschauffeur zwaar gewond raakte. In de bus zaten zo'n vijftig leerlingen van het Strabrechtcollege in Gelderop en hun begeleiders zwaar op weg voor een dagtrip naar Londen. Door een fout bij de IND hebben duizenden vreemdelingen geen inburgeringsexamen hoeven doen. Terwijl dat wel de bedoeling was. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft de Tweede Kamer dat de IND een verandering die twee jaar geleden moest ingaan niet heeft toegepast. Per 1 januari 2015 zijn de eisen voor vrijstellingen verzwaard. Maar de IND is blijven toetsen volgens de oude voorwaarden. Inmiddels is de fout hersteld. Door de vrijstelling hebben 2 tot 3.000 vreemdelingen een permanente vergunning gekregen. Die kunnen niet meer worden ingetrokken. Het aantal eerstejaarsstudenten is dit jaar met 7% gestegen. Daarmee is het weer terug op het niveau van voor de invoering van het leenstelsel. Vorig jaar daalde de instroom op universiteiten en hbo's nog fors. Volgens minister Bussemaker was dat verwacht, omdat er in het jaar daarvoor nog sprake was van een grote instroom. Veel jongeren besloten toen vanwege de invoering van het leenstelsel geen tussenjaar te nemen. Het weer zonnig, weinig wind, 19 graden aan zee en 25 in het zuiden. Morgen op veel plaatsen zomers warm, 24 tot 29 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 3 kilometer. De vertraging is daar een half uur door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Daardoor ook file op de A20 Groep van Holland Gouden bij knooppunt Gouden, daar staat ook 3 kilometer. En op de A16 Breda Rotterdam staat een kapotte auto bij knooppunt Ridderkerk. Er zijn er twee rijstroken dicht en de file is 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh oh Oh, oh, oh, the next bit of the veronicas bit of the veronicas bit of the oh, oh, oh, that's big death, but leave a man. Veronica,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 Forever Strawberry fields forever We zijn los, hè, Bart. We zijn los. We zijn los. We zijn helemaal los. We hebben het helemaal. We zijn er helemaal in. We zitten in onze Beatles t-shirtjes. En we zijn helemaal klaar. En het is uh, het begin van vier uur lang. Sgt. Peppers. Oftewel, de Peppers Show. We begonnen met, uh, met de single die... Uh, Opnieuw is uitgebracht, uh, in een, ook in een remix trouwens. Het is gewoon weer op het originele 45 toeren singeltje. Met het originele hoesje, zelfs in een betere kwaliteit dan het origineel. Want het origineel was van slap papier en nu is ja. <laughs> hij van karton. En, uh, dus het is mooier en het singeltje is gewoon helemaal geremixed En opnieuw dus uitgebracht. Zijn we blij, zijn we blij. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band bestaat vandaag precies 50 jaar. Maar uh, om er even nog op terug te komen op de single... de bedoeling was eigenlijk dat deze twee nummers uh, op de LP zouden verschijnen. Ja. Maar het einde van het jaar 1966 kwam eraan... en Brian Epstein die kwam naar George Martin toe om te zeggen van... hé, hey, we hebben een single nodig. En die single dat werd dus uh, uh, uh, Strawberry Fields Forever en Penny Lane. En derhalve kwam dat duo niet op het album terecht... En ze stonden in de top 40, maar ze hadden alleen maar last van elkaar. Want ze waren allebei zo goed, dat ze kregen allebei heel veel verkoopcijfers. En uh, ja, anderen gingen daar met uh, de nummer 1 trofee vandoor. Bijvoorbeeld, uh, hoe heet je ook alweer, Engelbert Humperdinck met Release Me. Dat is dan wel heel erg natuurlijk. Wel <coughs> ja, ik was even met de platen Ja, dat geeft niet. Maar zou hadden ook de combinatie kunnen maken van een van die twee nummers... met als B-kantje When I'm 64. Dat had ook gekund, want die lag ook klaar op de plank. Maar dat werd dus uh, die twee en het was natuurlijk een geweldige single. Tuurlijk. Een hele geweldige zin. dubbele A-kant eigenlijk. Oorspronkelijk A-kant was uh, Strawberry Fields. Maar het werd uiteindelijk toch Penny Lane een beetje meer de A-kant. Omdat hij wat commerciëler was. Ja. Dat uh, is natuurlijk duidelijk. Hé, hey, um, en wat er natuurlijk gebeurd is. Uh, we gaan heel even vertellen wat we gaan doen de komende tijd. Uh, wat er natuurlijk gebeurd is, is dat het album opnieuw is uitgebracht. Sgt. Pepper. Helemaal geremixed. En helemaal vertaald naar deze tijd. En dat betekent dat je nu een album hebt met zo verschrikkelijk mooi stereo. Maar goed, dat uh, komt er allemaal aan. Dat doen we het laatste uur. Dan gaan we als climax die nieuwe remix helemaal draaien. En die is echt geweldig, kan nee, ik u verzekeren. Het leuke daarvan is dat het geremixed is door de zoon van George Martin. Ja, precies. Ja. En uh, verder gaan we natuurlijk outtakes draaien van, uh, van uh, het album. Want bij de nieuwe release op vinyl zit ook een tweede album. En dat maakt het zo leuk. Er zit ook een tweede album bij. En daar staan allemaal outtakes op. Ook van hele hoge kwaliteit. Zodat je dus kunt horen hoe dat klinkt. Ja. <lacht> Even de plaats. Maken. Dit is dus een outtake, let me op. Het van alles. Het publiek zit er nog niet achter. Het orkest zit er nog niet achter. Het zijn gewoon echt de Beatles. En er komt gewoon een heel klein stukje discussie. Dat is wel leuk. Ik denk dat het nog een keer Yeah, I I ja, no, nice. yeah. just just yeah. Yeah, yeah. <laughs> Leuk hè dit. Yeah. Dit is zo leuk. Nou, nou, en wat we nu gaan doen: dit is het originele album, dus niet de remix, dus het originele. En die tikt hier en daar, want dit is echt de originele versie uit uh, 67. The Beatles, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nee, we gaan niet door. We gaan gewoon even luisteren naar jou. Okay. Want jij hebt natuurlijk informatie. En daarna ga ik de volgende outtake draaien. Dus dat is helemaal leuk. Prima. Wordt helemaal gezellig. Oké. Okay. Uh, nou, de informatie die ik heb, die heb ik uit de drie bronnen: The Complete Beatles Recording Sessions van Mark Lewison. Here, There and Everywhere van Geoff Emerick. En Summer of Love: The Making of Sgt. Pepper door George Martin. Juist. Dat nou, zijn de beste bronnen die je kunt hebben. Precies. Na het concert van de Beatles in Candlestick Park, San Francisco, California... op 29 augustus 1966 namen de Beatles het besluit... om nooit meer live op te treden voor het publiek. Ze konden zichzelf niet eens horen op het podium... en de fans die schreeuwden alleen maar en konden zodoende ook niets horen... dus wat was de zin ervan? Eind 1966 spraken ze met George Martin over het opnemen van nieuwe muziek... en de mogelijkheden om te experimenteren met nieuwe geluiden. Ze hoefde niet na te denken of het mogelijk was om die nieuwe klank op het podium te realiseren, omdat ze toch nooit meer zouden optreden. George Martin keek samen met een blik van welke groep neemt nou platen op die ze niet kunnen promoten via optredens. Het zaadje voor wat later Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zou worden, werd geplant in het hoofd van Paul McCartney tijdens zijn vlucht naar Londen. Hij bedacht dat een nummer van een militaire band met muziek uit het Edwardiaanse tijdperk wel interessant zou kunnen klinken. Hoe kwamen de Beatles aan Sergeant Pepper? Mel Evans, een van de roadies, vroeg tijdens een lunch om de zout en peper Salt and Pepper. McCartney verstond Sergeant Pepper en van daaruit is het verder gegaan. Pas na de eerste opname van het nummer kwam het idee om te doen alsof de Beatles Sergeant Peppers band waren. De opname van het nummer begon op 1 februari 1967 en op 6 maart was de laatste opnamedag. Bijzonder om te vermelden is het geluid aan het begin van een zich opwarmend orkest. En dat komt van de opname van A Day in the Life van 10 februari. En het geluid van schreeuwende fans aan het eind van het nummer. En dat komt van de opnames van het optreden in de Hollywood Bowl. Tot op dat moment nog niet uitgebracht. We gaan nu luisteren naar een outtake van With a Little Help From We Friends. En de werktitel daarvan was The Bad Finger Boogie. En die opname heeft slechts twee, opname, twee dagen geduurd... 29 en 30 maart 67. Het was gebruikelijk om op elke LP... in ieder geval... een door Ringo Starr gezongen nummer te hebben. En op Sgt. Pepper was dat... With a little help from my friends. Hij zong dit nummer niet als Ringo Starr... maar als Billy Shears. Ze hebben het nummer John en Paul... samengeschreven, maar Ringo heeft de tekst... de originele tekst van... What would you think if I sang out of tune... Would you throw ripe tomatoes at me... laten aanpassen, omdat hij bang was... Dat, als hij het nummer ooit bij een optreden zou zingen, dat het publiek dan daadwerkelijk tomaten zou gooien. Dus, de expert, moet je stand up en walk out on me. Leuk is dat de bas en de zang hier dus nog ontbreken. Dat nog even voor de, en dat werd dus dit. What would you think if I from my friends van het originele album uit eh, 1967 en hij kraakt hier en daar natuurlijk wel een beetje maar dat komt ja ik was toen de tijd disjockey in een discotheek en ja dan had ik hem altijd mee en dan gaat er wel eens een biertje overheen en dan weet ik het al niet je snapt dat wel goed en na 50 jaar is het ook niet zo gek natuurlijk nee maar straks in het uh, laatste uur, dames en heren... gaan we dus echt naar die remakes luisteren. En oh, oh, oh, wat een verschil is dat. We daar, ik zal u daar straks in het laatste uur... een klein stukje verschil laten horen. En dat u ongeveer weet hoe het in elkaar zit. Goed, hey, um, nou we gaan naar Lucy in the Sky with Diamonds. Een nummer waar een heleboel apenverhalen... en broodje ja. aapverhalen over verteld zijn. Het zou te maken hebben met LSD. Het zou, nou, dat allemaal is gewoon puur onzin... Uh, ook de heertjes bij Bertha Tan afgelopen vrijdag zaten daar weer over te mekkeren. Het heeft uh, ook uh, er niets mee te maken. Het is aan alle kanten bevestigd. Zelfs door Julian Lennon is bevestigd dat het gaat over een Tekening. kindertekening. Ja. Ja. Ja. Nou, vertel. Nou, vertel. Jij, uh, jij weet er nog meer van. Ja, Nou ja, we niet heel veel meer, want dat zijn natuurlijk de, de bekendste redenen waarover dat, uh, tenminste, de bekendste verhaal over dat nummer. Ik wil trouwens nog heel even een klein stukje vertellen... waarom het de, de werktitel van Will a Little Help From My Friends Bad Finger Boogie was. Dat had te maken met het feit dat John tijdens het pianospelen... zijn middelvinger moest gebruiken omdat hij zijn wijsvinger had bezeerd. Ah, Kijk, vandaar. vandaar. Het leven van Lucy in the Sky with Diamonds begon in de Abbey Road Studio... op dinsdag 28 februari 1967. De Beatles hebben van s'morgen 7 uur tot s middags 3 uur alleen maar zitten oefenen op het nummer en niets op tape gezet. Dat, beginde, dat deden ze wel de dag daarna, op 1 maart. En buiten het mixen om stond het nummer er in één dag op. Het nummer is tamelijk complex door de wisselingen... van 3 /4 maart naar 4 /4 maart, en heeft daarnaast natuurlijk een fantastische tekst... met onder andere cellophane flowers en newspaper taxis. De verhalen over Lucy in the Sky with Diamonds... gaan altijd over het feit dat het eigenlijk een afkorting is voor LSD... maar McCartney heeft altijd gezegd dat het een tekening was van Julian Lennon... die John en Paul liet zien. En Ruud bevestigde er net over dat uh, Julian het zelf ook heeft verteld. Ja. Het was een tekening van Julian over een meisje uit zijn klas die Lucy heette. Hoe het ook zij, de Beatles gebruikten in die periode zonder enige twijfel... stimulerende middelen en dat daardoor kwamen die fantastische teksten en melodieën tot leven. Dus ontbreekt hier het refrein. Follow her down to a by a in a boat on a river with Guys, somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. That grows so incredibly high. The same simple. 50 jaar geleden... kwam het uit. 50 jaar geleden. En we draaien hem origineel van vinyl. Ja, natuurlijk. 50 jaar geleden. Ja, toen waren we nog jong, hoor. En onschuldig. Ja, nou, onschuldig ben ik niet meer, maar ik was nou, wel jong, pff. hoor. Dat, 20. 20 was ik toen, Ruud. Echt waar. Ja, ik was... Uh, ja. Ik was 19. Ja, ik was 19. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, uh, we moeten ons ook even met de dagelijkse beslommeringen bezighouden, dames en heren. Dus we moeten het prachtige Beatle gebeuren, even onderbreken. Want ja, er zijn meer dingen belangrijk en dat is dit. Het nieuws bij ZFM Zandvoort, vandaag gepresenteerd door onze fantastische nieuwe sidekick, Web Ja! Yeah! Goedemiddag luisteraars. Het regio-nieuws van vandaag 1 juni. De beachclub Vroeger aan het Bloemendaalse Strand... wordt gestraft door de gemeente... vanwege de ernstige overlast de afgelopen weekend. De strandtent Vroeger moet de komende twee weken de deuren sluiten... en dat bevestigt waarnemend burgemeester Berend Schrijders... aan het NH-nieuws. Bij Vroeger en bij Strandtent Fuel werd de afgelopen weekend... Doordat het heerlijk warm was, een strandfeest georganiseerd. Echter, wij schijnen niet goed tegen de hitte te kunnen... want de gemoederen raakten verhit. Er bleken zo'n 3500 kaarten meer verkocht te zijn... dan de capaciteit van de beide strandtenten toestond. Er braken rellen uit, waarbij de politie met harde hand moest ingrijpen. De burgemeester bevestigt dat vroeger vorig jaar ook al eens is gewaarschuwd... na een soortgelijk incident. En dat is dan ook de reden dat vroeger bestraft is en een andere hoor ik horecagelegenheid, Beach Club Fuel... heeft nog nooit eerder problemen veroorzaakt... en daarom zijn zij er deze keer afgekomen met een waarschuwing. Burgemeester Schneiders meent dat het een zware straf is... die ook effect zal hebben. Organisator Frank Bloem is denk ik sowieso... erg met de hele toestand omhoog... want hij heeft eh, door zijn af, uit de hand gelopen strandfeest in Bloemendaal... afgelopen zondag doodsbedreigingen gekregen waarvan hij nu aangifte gaat doen. Vooral zijn dochter moet het ontgelden. Ze durft het huis niet meer uit. Boze feestgangers die tijdens het Sweetsfeest in de strandtent vroeger... en fuel niet terecht konden, hebben ernstige bedreigingen geplaatst. Zo circuleert er momenteel een poster met de foto van Bloem... waarop straat Wanted, Dead of or Alive... Zaterdag 13 en 17 juni pakt het college van burgemeesters en wethouders... de Stalen Ros om uw wijk in te gaan. Wilt u iets laten zien? Heeft u ideeën? Waar bent u trots op? Wat leeft er en wat speelt er in uw wijk? Hoe ervaart u de veiligheid in uw wijk? En Zijn er initiatieven in uw wijk die ondersteuning nodig hebben? Het college wil er graag met u in gesprek gaan en gaat daarom op collegetour. Het programma is van aanstaande zaterdag 3 juni dat zij smorgens op de Zuidboulevard zijn en in het centrum... en daarna via Nieuw Unicum het Huis in de Duinen, kost verloren... en om kwart voor twaalf is er een bijeenkomst in het Huis in de Duinen... om alles met elkaar door te nemen. Het plangebied Bedrijventerrein Nieuw-Noord... daarvoor wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het plangebied wordt begrensd door de spoorlijn Haarlem-Zandvoort... aan de zuidkant de Lineerstraat... Aan de duinweg en aan de Westkant de Kochstraat, de Kamerlingonnenstraat en aan de noordkant de Watstraat en de Oostkant. In een later bericht informeren we over de inhoud van het nieuwe bestemmingsplan. Er is zaterdag 3 juni een open dag bij de Bomschuitenclub. U kunt de bomschuiten en andere bouw zelfgebouwde schuiten en gebouwen bewonderen van smiddags 2 uur tot 15 uur aan de Tolweg 10a. Er zijn medewerkers aanwezig om u alles te laten zien en uit te leggen. En dat is dus reuze interessant. Tot zover het regionale nieuws. Wat brengt ons het weer de komende dagen? ZFM luncht. De weersverwachting live voor ZFM's de komende Zelfvolde regio 12 en 2 uur. is... Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ach, Donderdag. Dat is dus vandaag is het overdag zonnig. U merkt het, er is weinig wind. De maximumtemperatuur vandaag is 22 graden. En in de middag wordt er verwacht wat afkoeling van de wind van zee. Vrijdagmorgen is het zonnig. Maar tegen de avond wordt er toch weer toenemende bewolking verwacht. In de avond met een kleine buienkans. De maximumtemperatuur voor morgen is 25 graden. De vooruitzichten voor het komend weekend. Vrijdag wordt het warmer. En in het weekend is er een overgang naar koeler weer. En daarna licht wisselvallig weer. Het langjarig gemiddelde maximum temperatuur voor Zandvoort is nu 19 graden. En denkt u eraan, het zeewatertemperatuur stijgt zachtjes. Maar is langs het strand toch nog steeds 17 graden. Dit weersbericht was opgesteld door Meteopagina. Wij wensen u een fijn, feestelijk en vooral... Vredig en rustig weekend. Dat was het weer. Zie voort. Nee, we hebben geen liedje van de sidekick vandaag. Volgende week weer wel, vandaag niet. Want we zijn vandaag met andere dingen bezig, dames en heren. We zijn vandaag bezig met Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band... want dat bestaat 50 jaar. En Cor, wat weet jij het ons te vertellen over het volgende nummer? Getting, Getting better. better, ja. Op donderdag 9 maart 1967... hadden de Beatles de studio gereserveerd vanaf 7 uur s'avonds. Om 11 uur s'avonds kwam de eerste Beatle binnen, Ringo Starr... en hij bestelde meteen fish and chips... Pas om 1 uur s'nacht werden de eerste probeersels voor Getting Better, een Paul McCartney nummer, op tape gezet. Het duurde tot ongeveer half vier s'morgens. Hij kreeg het idee voor Getting Better tijdens een wandeling met Hunter Davis, schrijver van de geautoriseerde biografie The Beatles, uitgebracht in 1968. Paul had het over het weer en zei tegen Hunter Davis, it's getting better. En moest toen meteen denken aan Jimmy Nicol, de vervanger van Ringo Starr, die regelmatig zei... ...it's getting better all the time, als hem werd gevraagd hoe het met hem ging. Er zijn nog twee bijzondere gebeurtenissen toe te voegen aan het verhaal van Getting Better. Paul speelde het nummer op de piano om het George en Ringo te laten horen... ...en zong net I've got to admit it's getting better, a little better all the time... ...toen John de studio binnenkwam, de tekst van Paul hoorde... ...en zong zonder het nummer ooit te hebben gehoord It can't get much worse... De positieve insteek van Paul werd gladgestreken door de negatieve inbreng van John. Ten slotte hebben Paul en George op 21 maart tijdens de opname van Getting Better het leven van John gered. Hij voelde zich niet goed en George Martin zei laten we even het dak opgaan om wat frisse lucht te krijgen. Wat George Martin niet wist was dat John aan het trippen was van de LSD. Toen Paul en George in de gaten kregen waar John was en waarom hij daar was zijn ze het dak opgerend om hem te redden. Een LSD-trip kan je namelijk doen geloven dat je kunt vliegen. <laughs> en dat is niet echt zo. Twee bijzondere instrumenten trouwens tijdens dat nummer werden gebruikt. Een pianette, de voorloper van de elektrische piano. En de tambura, een India's snaarinstrument. Maar dan zonder frets. Frets die je op een gitaar wel hebt. De tambura is uiteraard ook nog te horen op. Within you, without you, maar wat later. Oké. Okay. Ja. Yeah. It is getting better. Take one. Sing it. Oh, you know, I got it admitting and and all them uh, properly. If you can think, you know. Yeah. I'll no, just say one, two, because it can always be cut out. gefaamde pianetje. Heb ik ook nog gehad trouwens. Was ook mijn eerste elektrische pianotje. En zo klinkt het. Nu. getting better all the time. Ja toch? Ja. Ja, ik was even aan de later kant. Ik moest even... Ja. Oké, okay. maar dat geeft niet. We zijn er weer. We gaan naar het volgende nummer. Ook waar we dingen, rare verhalen over doen. Maar daar gaan we niet ons mee bezighouden. Fixing a Hole is het volgende stuk. Wat, we gaan, wat weet je daarover? te vertellen, hoor. Of Bart, bedoel ik zo. Ja, <laughs> Multiple personality, ja. jawel. Uh, de eerste opnamedag voor Fixing a Hole was op 9 februari 1967. Maar het bijzondere hieraan was dat het, uh, de Beatles niet opnamen in de Abbey Road Studio... want die was op die avond niet beschikbaar... maar in de veel kleinere en minder comfortabele Region Sound Studio. George Martin was als onafhankelijk producer er wel bij... maar technicus Geoff Emmerich in dienst van de EMI die mocht niet mee... Dus viel de eer te beurt aan Regent sound studio technicus Adrian Ibbetson. Op Fixing the Hole is een voor de Beatles zeer bijzonder instrument te horen... namelijk een symbol. Die werd bespeeld door George Martin. De gehele opname nam twee dagen in beslag. En uh, ook van Fixing the Hole werd trouwens gedacht dat het over drugs ging. Fixing the Hole was namelijk een uitdrukking die in de drugscene werd gebruikt. En het maakte werkelijk niets uit dat Paul zei dat het over een gat in het dak ging echt niet All right, right. So this Did you make it with know, thing, it? Try yeah and, try and make like it, it. <coughs>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 Today, and I still could Moeten de planning nu al bij gaan staan. Denk ik. <lacht> Het eerste zit er al zo wat op. En we zijn nog niet eens klaar met kant 1. Maar ja. Je hebt ook zoveel informatie. Maar alleen maar leuk. Fixing hall. En er werden wel meer van die apen, van broodje aap verteld. Over de nummers van de Beatles. Dat er allerlei achterliggende gedachten zouden zijn. En eh, dat is natuurlijk gewoon vaak. Gewoon echt puur onzin. Totale onzin. Totale onzin. Maar ja tijd had je nog heel veel mensen die overal van alles achterzochten. En er werd ook uh, dingen gewoon verboden. Hè. De BBC draaide bijvoorbeeld gewoon. Lucy in the Sky draaide ze dus niet. Dane in the Life bijvoorbeeld ook werd ook niet nee. gedraaid. Nee. Nee. I'd love maar, to turn you on. Hè. Dat nee, mocht niet. In. Nee, dat mocht niet. En Dat was van Timothy Leary. Hè. Ja, ja, precies. We, ja, precies. Maar goed, daar hebben we het straks over. We gaan nu verder naar uh, een van de allermooiste ballades van dit album. Vind ik persoonlijk. She's leaving home. Uh, het idee daarvoor kwam tot Paul net als bij Getting Better... tijdens een wandeling, nu met zijn hond Martha. En hij wist direct dat het net als bij Yesterday en Eleanor Rigby... een klassieke begeleiding nodig had. Hij belde met George Martin of hij hem wilde helpen met het arrangement... maar George had op dat moment geen tijd. Hij was bezig met het produceren van Silla Black... en kon daar niet van weglopen. En Paul belde toen met Mike Leander, een prima arrangeur... En die kon Paul meteen helpen. George Martin was daar, eh, nou, ze zeggen tegenwoordig... behoorlijk pist over, maar toen de tijd noemden ze dat onthutst. Over het feit dat Paul hem direct aan de kant schoof. En tijdens de opnames was George er natuurlijk gewoon bij. Op She's Leaving Home zijn de volgende instrumenten te horen. één contrabas, vier violen, twee altviolen... twee cellos en een harp. En het bijzondere aan de harp was dat deze werd bespeeld... door Sheila Bromberg. En dat maakte haar de eerste vrouw ooit... Op een Beatles plaat. Er zijn slechts twee Beatles te horen op het nummer. Paul en John. Zullen we er dan maar bij halen? Zullen we er gewoon bij? We halen hem erbij.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 echt een van de allermooiste ballads van ja. dit prachtige album. Sergeant Pepper bestaat precies 50 jaar en wij hebben, Bart en ik, hebben besloten om daar gewoon vandaag integraal eens vier uur aandacht aan te gaan besteden. met alle, Maar onze oorspronkelijke planning die, uh, die <lacht> verliest het al. Want uh, <lacht> we moeten nu al besluiten om uh, gewoon te zeggen van weet je wat we doen? Uh, kan twee komt gewoon het, het, het, het tweede uur. Ja. En het volgende nummer heet Being for the Benefit of Mr. Kite. Oh, ja. uh, dus vertel, gaat dan kunnen we hem misschien nog net draaien. Ah, okay. en nou, eind januari 67 waren de Beatles in Seven Oaks... Uh, een promotiefilm aan het opnemen voor de single met de dubbele A-kant... Strawberry Fields Forever en Penny Lane. En tijdens een pauze ging John Lennon naar een antiekzaak in de buurt... om te zien of er nog iets van zijn gading te vinden was. Hij vond een oude Victoriaanse poster uit 1843... met daarop de aankondiging van het optreden van een circus Rochdale in Lancashire. De namen van alle artiesten die op de poster staan... heeft hij verwerkt in het nummer Being for the Benefit of Mr. Kite. De Henderson Twins, Pablo Funkus en natuurlijk Mr. Kite. En om het George Martin makkelijk te maken vroeg hij of het mogelijk was... om de geur van het zaagsel in de piste te verwerken in het nummer. Daar is lang over nagedacht en George Martin kwam met de oplossing... Een stoomorgel. Bij een normaal orgel komt er lucht door de pijpen... maar bij een stoomorgel of Calliope wordt er stoom door de pijpen geblazen. Het instrument wordt voornamelijk gebruikt buiten... omdat het geluid kilometers ver te horen is. Het was niet eenvoudig om een stoomorgel te huren... maar gelukkig kwam technicus Jeff Emerick op het idee... om te gaan zoeken in het geluidsarchief van IMI. En daar waren LP's met het geluid van een stoomorgel. Een stukje oude tech waarop al die troep nog niet te horen is. Hier <laughs> komt de. Uh, Being for the benefit of Mr. Kite. Tot het nieuws!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 performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate ten summersets he'll undertake on solid ground. Think being some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill.